1 uur door Megens met het NOS-journaal. De oproep van PVV-leider Wilders om geen geld meer over te maken naar Griekenland. is economische onzin en gevaarlijk. Dat zei Nout Welling, de president van de Nederlandse Bank. in het tv-programma Knevelen van den Brink. Hij reageerde op Wilders, die eerder zei dat Griekenland. vanwege de financiële problemen uit de euro moet stappen. In Europa zijn alle economieën, financiële instellingen en markten. met elkaar vervlochten. Als je Griekenland niet meer helpt, is dat niet goed voor de Grieken... maar ook niet goed voor ons, zei Wellenk. Hij noemt Wilders een valse profeet op economisch terrein. Bloedleverancier Sanquin en het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen... onderzoeken of de regels voor bloeddonoren moeten worden aangepast. Aanleiding is een jongetje van zes... dat een heftige allergische reactie kreeg na een bloedtransfusie. Het jongetje had een pinda-allergie en kreeg bloed van drie donoren... die pindas hadden gegeten een dag voordat ze bloed gaven.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 In ja, het vorige uur, dat heeft u misschien gehoord... praatte ik met theatermaker Eli den Boer over zijn eerste jeugdvoorstelling. Zoek het lekker zelf uit. En in dit uur ben ik nou zo benieuwd wat de theatervoorstellingen uit uw jeugd zijn... die een onuitwisbare indruk op u gemaakt hebben. Zo herinner ik mezelf bijvoorbeeld nog dat ik als jochje van twaalf... op het zijbalkon van de Utrechtse Schouwburg echt aan het genieten was... van die lachgolven die zo heen en weer door de zaal gingen... tijdens een show van Toon Hermans. En ik herinner me ook nog hoe ik echt ademloos keek naar Willem Nijholt... en Connie Stewart in Wat een Planeet. Een van de musicals van Annie M. G Schmid en uh, Harry Banning. Ja, geen idee natuurlijk toen wie die mensen waren, Willem Nijholt en Connie Stewart... maar ik, ik genoot van, van de kracht die ze uitstraalde. Een soort filijne charme, de schoonheid van hun beweging... Het is een herinnering die ik nog steeds uh, koester. Maar wat zijn nou de voorstellingen die indruk op u hebben gemaakt? En wie weet neemt u op uw beurt uw kinderen of kleinkinderen... wel mee naar het theater op dit moment. En wat wilt u hen dan laten zien, bijvoorbeeld? U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan ook, dan is ons mailadres casaluna uit ncrv.nl. En twitteren, dat kan naar hashtag casaluna. Mevrouw Mulder, goeienacht... Goeienacht. Mevrouw Mulder, wat zijn nu uh, mooie uh, jeugdherinneringen aan theatervoorstellingen? Nou, ik heb een uh, herinnering aan uh, Carré, Amsterdam. Ja. Ja. Dat is uh, op Hoop van Veren met Bepi en Caritesse. Zo, Bepi dat is lang geleden. Ja, dat uh, klopt. Ik ben ook niet zo jong meer. En we zijn er ook nog een keer bij Toon Remans geweest. Mm -hmm. Zaten we boven de Engelenbak. Ja, ja. Maar we waren met een heel stijl van kantoor en her, uh, toon die wilde nooit groepen is... Dingen zeggen, hè? In voorstellingen. Nee, dat vond hij vervelend, hè? Ja, dat vond hij vervelend. Dus wat hadden we gedaan? We hadden ons allemaal opgesplitst, met een man of dertig. Ja? En als we elkaar dan tegenkwamen, van goh, ken ik ken het jou niet ergens of zo. In de pauze. Ja, ja dat, was, dat was wel leuk zo. Wat leuk, zeg? Ja. En, en u... welke indruk heeft bijvoorbeeld zo'n voorstelling met, met uh, Nooi en uh, Caritéfs op u gemaakt? op hoop van zeggen. Uh, hoe oud was u toen ongeveer, mevrouw Mulder? Ik denk dat hij al een jaar veertig geleden is. Ah ja, ja oké. Okay. Ja. En verder ben ik ook uh, vrij veel uh, in uh, Stadtschapburg in Utrecht geweest. Mm -hmm. Waar we het net ook al over had. Oh, misschien zijn we elkaar wel tegengekomen. Nou, ik, ik denk dat ik een stukje ouder ben. Dan ja, niet, maar dat maakt niet wel. uit. <laughs> maar uh, daar heb ik toen uh, de glaasde kat gezien. Mm -hmm. En Dat was ook heel erg leuk. En ik ben er toevallig twee weken geleden nog geweest in Beatrix uh, Theater. Oh ja? Dat was dan de rock-opera van Me uh, Freddie Mercury. Oh ja, We Will Rock You. Oh, schitterend. Jij heeft ervan genoten? Ja. ja. Dus eigen, eigenlijk uh, ging u al heel vroeg naar het theater, relatief, hè, zo rond uw dertigste. En u, u, u vindt het nog steeds heel erg leuk om in dat theater te zitten. Ja, en dan ben ik naar die rock-opera geweest, dat is wel uh, erg leuk. Ja. Toen ben ik later met mijn dochter. Ben ik ook naar de Schouwburg gegaan, in de blauwe zaal. Mm -hmm. En er waren altijd kindervoorstellingen. Ja. Dus dat was ook hartstikke leuk. En uw dochter was toen nog klein? Ja, die was een jaar of vijf, zes. En, en waarom nam u uw dochter mee naar het theater? Nou, omdat ik dat leuk vond. En hoe oud is uw dochter? Hoe uw dochter nu? 42. 42. En, en, en heeft ze het er nog wel eens over, over die voorstellingen ja, die u vroeger samen zag? Ja, Zijn er dingetjes bijgebleven. Wat leuk. ja. Dus dat waren wel uh, het waren leuke dingen. En, ja, en... Kent, kent u nog, uh, als u nou terugkijkt hè, naar, naar die kindervoorstellingen die u zag met uw dochter... kent u dan nog titels van voorstellingen bijvoorbeeld? Nee. Dat niet meer? Nee, want er waren allerlei uh, gekke dingen. Van je tandenpoets en je snotendoek en dat soort dingen allemaal. Educatief? Ja, ja precies. En dat was wel heel erg leuk. En gaat uw dochter, ten slotte mevrouw Mulder, ook nog vaak naar het theater? Nee, die gaat naar concerten. Die is maar Marco Bozato. gek. Oh ja, dat is weer... Een, maar goed, ze is dus wel van vroeg, uh, van jongs af aan... is ze, is ze, is ze gewend aan naar, naar een zaal gaan en dan naar een mooie ja. voorstelling gaan kijken. Ja, of het Marco ga... Bozato of is, dat mag niet zoveel uit wat dat betreft. Nee, want het gaat van de week natuurlijk weer aan werpen... en dan nog drie keer een uurtrecht. Oh, ja. oh, oh. Ja, ja, ja, nou... Ja, dus dat wat, is hun tijd, hè? Ja, dat is, ja, dat is hun tijd, absoluut. Nou, u heeft het al vroeg bijgebracht, zo te horen. Ja, He? Ja, ik ben met uh, haar opgegroeid met Michael Jackson. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. Zo leert, zo leert u ook de smaak van de jongere generatie ja. kennen, zullen we me maar zeggen, mevrouw Mulder. Ja, zeg. ik vond uh, Michael Jackson ook wel goed, hoor. Die kan goed dansen. Kijk, u bent hip voor uw dagen. Ja, dat zeker leuk. Ja. Mevrouw Mulder, mag ik u bedanken voor uw herinneringen en okay. voor uw telefoontje? En ik wens u nog een hele goede dag, hè? Ja, hetzelfde. Dag, dag. dag. Ja, en ik kreeg ook een mailtje binnen van uh, Emily uit Harderwijk. Emily schrijft, Ha helko, in 1979 was ik 14 En mijn ouders waren toch wel een beetje van de hippies. Ja, ze namen me mee naar een voorstelling van de groep uh, Houser Orkater. En die heette Zie de mannen vallen. Ik dacht, ja, het zijn hippies die ouders van me. Het zal wel weer flower power worden. Maar uh, omdat het muziektheater was, ben ik toch meegegaan. En ik heb daar toen een lied... Uh, gehoord dat heel veel indruk op me gemaakt heeft. Het heette, geloof ik, zoiets als. als. daar ganz of zoiets dergelijks. En het enige wat ik van die voorstelling onthouden heb. is ik vond het ontroerend mooi. Waarschijnlijk ook omdat ik het zo zielig vond, schrijft Emily uit Harderwijk. Nou, we zijn heel erg gaan zoeken, Emily, of we uh, uh, dat nummer ergens konden vinden. En ja, we hebben het gevonden. Herinneringen aan een theatervoorstelling in 1979. Emily is weer 14. Ze zit in de zaal bij Houser en Kater bij mannen Vallen. En ze hoort, daar kan zo'n onst. E Rorcata, Der Mangelmensch. Goede herinneringen komen weer boven bij Emily uit Harderwijk. Zij zag de voorstelling waarin deze uh, song te horen was. Zie de mannen vallen. Toen ze 14 was in 1979. Ik ben in dit uur heel erg benieuwd welke voorstellingen, theatervoorstellingen. Uh, nou op uw indruk hebben gemaakt toen u jong was. Dat kunnen natuurlijk jeugdvoorstellingen zijn... maar het kan ook een musical zijn of een mooi toneelstuk of een cabaretje. Wat heeft echt veel indruk op u gemaakt? Misschien ging u, net zoals wij, met school wel naar het Scapino-ballet... en was u daar uh, heel erg van onder de indruk. U kunt bellen, 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer, 0800-1121. Mailen, dat kan naar casaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan met uh, hashtag Casaluna. En ik ben ook wel benieuwd, wie weet, bent u inmiddels op die leeftijd... dat u uw kinderen... Of wie weet wel, uw kleinkinderen meeneemt naar het theater. En wat wilt u hen daar dan laten zien? Ook daarover kunt u bellen, mailen of twitteren. Loes, goeienacht. Hallo, goedenavond. Ik spreek met Loes Petersen. Dag Loes. Ik belde op naar aanleiding van dat ik een jaar of twintig geleden... van mijn buurman twee kaartjes had gekregen... voor de musical uh, Cats in Carré. Oh ja, met Rutja Kot, hè? Uh, dat zou ik niet meer weten. Ik... Uh... Dat dacht ik wel. Nou. Maar goed, jij kreeg de kaartjes ja. van je buurman. Hoe oud was je toen, Loes? Oh, uh, even denken hoor, uh, 39. 39. Nou, dat noemen we voor vanavond nog jong dan, hè? Ja. Nou, ik ben nog steeds toch jong. Dat is waar. Dat <laughs> Maar uh, nou, uh, dat, dat dat was in carré en uh, nou, de de uh, het podium uh, daar daar daar waren eigenlijk de stoelen helemaal omheen ge, gebouwd. Ja. Dus je zat eigenlijk uh, ja vlak, uh, vlak bij het podium zaten we. En uh, nou, die die die uh, katten die kwamen dus ook gewoon zo zo tussen uh, de eerste rijen van het publiek in. Nou. Ik wist niet waar ik harder van moest genieten. Van, van die musical of het, het, het gezicht en het, het genieten van mijn, moeders, uh, van mijn moeder. Dat straalde helemaal van het gezichtje af. Want die katten die kwamen dus echt kopje geven tegen je knieën aan en zo. Wat leuk. Dat was zo vreselijk gaaf. Dus je was daar samen met je moeder. En, ja. en ging je tot die tijd al vaker naar het theater? Uh, ja, ik, ik hield wel van toneel en zo. Ik ging niet echt vaak, maar... Uh... Ja, ik, ik heb wel, wel wat uh, toneel gezien. Uh, Theater van de Lach heb ik uh, gezien. En ja, ik ging ook vrij veel naar concerten, dat wel. Mm -hmm. En doe je dat nu nog steeds? Nee, dat doe ik niet meer. Waarom niet, als ik vragen mag? Uh, nou, mijn partner houdt er ten eerste niet van. En ja... Er is op dit ogenblik eigenlijk niets meer wat mij nog trekt naar het theater. Oh, maar er is toch een heel groot aanbod? Er zijn toch ook nog steeds mooie musicals te zien, voor, ja, bijvoorbeeld? Maar ik ga daar niet meer echt uh, op uit en ik woon in Leiden, dus als er iets echt leuks in de stad Schouwburg zou komen, dan zou ik misschien wel gaan denken, maar er is toch. Tot op heden niet wat me nou echt uh, over de scheef heeft getrokken. Nee, maar je hebt wel mooie herinneringen aan theatervoorstellingen. En nou, dan met name aan Kets. Oh, dat was zo super. En vooral ook aan het gezicht van je moeder, dat hoe zij genoot. Ik echt het genieten van mijn moeder. Nou, dat, dat staat me echt nog op mijn netvlies. Mooi, Loes. Dankjewel voor je reactie. Ja, veel succes met het programma. Dankjewel, een goede nacht. Okay, dag, dag, Loes. Dag. Hansje, goede nacht. Hoi. Dag, Hansje. Hoi. Na, Hoi. Naar welke Hoi. tijd Ik, ga jij uh... terug? Naar welke voorstelling ga jij terug? Nou, ik herinner me dus Han, Bens van den Berg en co. Uh, Ank van den Moer. Ja. Nou, dat was geweldig. Mm -hmm. Maar die heb jij niet meer gekend, verschijnlijk. Nou, ik ken de namen. Men ooit gehoord. Ja, ik, nou, misschien heb ik Ang van den Moer. Ik ben ook uh, 51, hè, vergis je niet. Ja, maar ik ben in de 70. Ja, maar ik, volgens mij heb ik Ank van der Moer nog wel eens zien spelen. Ja, nou, die, die speelde vaak met, met uh, Han Bens van den Berg. Mm -hmm. En jij ging er ook al heel jeugdig, uh, ja. op een jeugdige ja, leeftijd of, naartoe? Ja, ik was in de twintig. Ja, ja. Dus ja, dat vind ik nog jeugdig, voor een nu. Ja, absoluut. En wat bracht en dat... jij toen in dat theater? Waar, waarom wilde je zo graag naar die voorstellingen met bijvoorbeeld Han uh, Bens van den Berg en Ank van der Moer gaan kijken? Omdat ik later ook nooit meer, dat wist ik toen nog niet, ooit zoiets geweldigs gezien had. Wat, wat maakte dat zo bijzonder als die twee samen ja, op het, het podium stonden? Ja, dat samen. Dat, dat, ja, dan raakte je helemaal van in de ban. Je, je leeft er gewoon mee. Je mm -hmm. had pijn in je hart. Te zijn, pijn in je hart te hadden. Dat kun je niet voorstellen. Dat is een mooi compliment, zeg. Ja, echt. Ja, echt. ja het is jammer dat die nooit... Ja, God, die zijn lang dood, denk ik. Maar uh, dat je tegenwoordig niet meer dit toneel hebt. Het is heel anders. Mm -hmm. Want dan ga je nog wel eens naar het toneel, Hans? Nee, eigenlijk niet meer. En hoe komt dat? Uh, nou, op de eerste plaats ben ik gehandicapt geraakt, dus dat is al, al veel moeilijker. Ja. En ik, er zijn ook geen, uh, toont, uh, geen uh, uitvoeringen die mij trekken. Nee, nee, nee. Ze, ze komen niet meer in de buurt van dat niveau nee, wat jij ervaren hebt uh, bij die voorstelling met Hambins van den Berg en Ank van den Moer. Ik nee, ja, ken en je en nog een de Dijk. En Ko van Dijk, ja. ja. Van een handelsreizer. Ja. Ja, heb je dat gezien? ja, dat was natuurlijk. Een, nee, die heb ik zelf niet gezien, maar ik weet ik wel weet, want de, een en de ander van theatergeschiedenis En ik weet dat echt een hoogtepunt moet zijn geweest in de Nederlandse theatergeschiedenis. Ja, is dat na jouw tijd waarschijnlijk? Uh, ik denk of, voor mijn tijd. voor jouw tijd. Voor dus mijn jij tijd, ja. Na die tijd bedoel je? ja. Ja, ja, net, ja. Denk ik denk net voor dus die mijn tijd. Dat ga waarschijnlijk niet meer toen. Uh, dat, ja, wel. Co van Dijk leefde nog wel terug. geboren En hij speelde nog toneel? Ja, volgens mij wel. Ik, ik, ik, nou, dan heb... heb je hem gemist. Ja, misschien heb ik hem wel gemist. Maar ik oh, herinner dus me wel, Co van die Dijk was als die, grote acteur, huh? die grote statige acteur, hè? Die grote statige acteur, die mooie, donkere stem. hij nou, was niet groot. Hij was wel stevig. En hij had de stem, dat nou werkelijk uh, geweldig. Mm -hmm. Dood van en hij handels... speelde vaak alleen, hè? Ja, ja, dat is waar. En dood van, dood van een handelsreiziger noem je? ja. Daar was ah, hij heel ontroerend in. Was dat misschien wel een van de mooiste voorstellingen ja, die je ooit zelf, gezien hebt? Hetzelfde als het mij het meeste uh, indruk heeft gemaakt van hem. En, en hoe kwam dat? Dat ja, het juist de die voorstelling was? Mijn wangen, dat weet ik nog wel. Wat zeg je? Ik zit stralen stroomlopen wangen, dat weet ik nog wel. Ja, mooi. Dat kan eigenlijk alleen maar in het theater. Hè, ja, het had ook zijn stem hoor. Hij had zijn stem mee. En hij speelde het ja, echt op zijn toneels wel, maar met een stem om kooks te kloppen. Mm -hmm, mm -hmm. En ja, dronk dat in je tenen door. Dankzij deze acteurs ben je ook echt van ja. het theater gaan houden? Ja. Ja, ik ging vroeger vaak naar het theater. Maar ik vind dus wat, wat nu dus gegeven wordt... Dat, dat, uh, wat er in Nijmegen gegeven wordt tenminste... Dat, dat trekt me helemaal niet. Dat trekt je minder. Ja. Nee, dat vind ik jammer. Ik vind ook niet meer die grote toneelspelers die er toen waren. Maar je hebt nog wel uh, grote namen natuurlijk op dit moment. Pierre Bokma, uh, Peter ja, Blok, noem maar dat op. dat zegt me niks meer. Maar het is wel een andere generatie, ja. dat is waar een andere ja, dat manier van spelen. Ja, daar ben je voor, denk ik. Nou, dat weet ik niet, maar dat, dat, het speelt jou minder aan. Ja. ja. En heb je Anke van de Moer en, en een hand met de berg wel eens gehoord? Ja, ik, ik, ken, ik ken de namen, ik heb ze wel eens op televisie gezien. gezien. Nee, nee, nee, dat nou, denk ik mocht, niet. Nee, dat kan niet meer komen, want die mensen zijn dood. Eigenlijk. Nee, oh, nee, ze komen niet meer in het theater, naar ik vrees. Maar nee, misschien maar worden... dat was ook schitterend. Ja, je zei het al, dat, dat waren ook voorstellingen die jou ja, erg ontroerden. Ja, ontroerde. zijn ook, die waren ook in elkaar gewaagd. Hè. Dus, en die speelden een huwelijk toen. En, mm -hmm. en ja, dat was gewoon... Uh, ja, het was een heel vreemdje. Je verwachtte in het begin totaal iets anders dan wat er gebeurd was. Maar ja, het was tot van de eerste seconde tot de laatste... een je ademloos uh, te kijken. Acteurs van het hoogste niveau: Ko ja, van Dijk, ja. Hans Han van den Berg van en Han van de Boer. Dat vind ik dus degene die ik dus nu ken of, of hoor. Ik ken eigenlijk heel weinig niemand meer. Maar die deden me ook niks. Nee, maar deze mensen raakten je, in, die raakten je al heel jong, begrijp ja. ik. Hansje, ja. dankjewel voor je reactie. Ja, niks te danken. En een goede nacht nog. Ja, dank je. dankjewel. Dankjewel. Mooi hoe die, hoe die acteurs van vroeger zo op die manier uh, alsnog weer een eerbetoon krijgen. Door Hansje in dit geval. Altijd goede nacht. Ja, goeienacht. Ook Ad... even, in even in te haken op die COVID Dijk. Ja. Een dagboek van de Herderzond was hij toch ook fantastisch. Uh, dat was die televisieserie, hè? Ja, ja, die heb ja, ja, ik nooit ja, ja, gezien ja, ja. van de Karel. Ja, ik heb die nooit ja. gezien, maar daar speelde hij ook in mee, begrijp ik. Ja, die is nog een tijdje terug nog op de tv geweest. toch? Ja, toen heb ik hem weer weten de... te missen op de, een, op de een of andere manier. Nou, maar over theater gesproken. Ja. Ik, ik heb eind jaren zestig ze uh, Van Viver. Uh, Peggy Lee? Peggy Lee, heb ik gezien. Echt waar? Ja, die was toen een eenmalig optreden in Carré. Dat Want is bijzonder je, aan zeg. Eind jaren 60. En hoe, hoe was ze in Carré? Ja, dat was fantastisch. Dat was ook helemaal mutvol ook hoor. Dat was geweldig. En hoe oud en was je toen oud? Ik, ik, ik ben nu 70, dus ik uh, praat over, over de jaren. Ik begin 70, of eind 60, dus dan was ik een jaar... 29, ja, 30. Mm -hmm. En ook wat ik geweldig vond een carree dat was met een Spaanse stuk. Met die Spaanse dansers, die sigaren maakten. Dus dat is nog een jaar of tien geleden geweest. Dat uh, met dat paard het podium kwam. Die uh, zo'n zo, ridder. Was dat een uh, flamenco voorstelling? Ja, ja, ja zoiets. Ja. Ik, hm. heb het, ik heb het zelf nog geschilderd. Ik heb me in de schilderij in de kamer aangeret. Dus oh. Maar uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik zit ook vaak. Ik ben trouwens in Londen naar uh, N naar geweest. Dat, dat bekende stuk wat jarenlang gespeeld heeft, Het is een heel mooi oud theatertje in Londen. Mm -hmm. En wat voor stuk is dat? N? N, Annie, Annie, Annie. Oh, dat, Annie over dat, over dat ja, lieve meisje van Tomorrow, ja, Tomorrow. Ja, ja. Ja. Dat was een schitterend theatertje. mooi oud theater. En Tommy Stiel, heb ik gezien in Londen. Mm -hmm. En wat ik ook wil eh, vragen, dat waren vroeger de muziekkelders in Utrecht, de jazzkelders, Perseplus en Utrechtse jazzclub waar K.C. C kwam, Rita Reis, Pim Jacob, Ruud Jacob, Wim Overgouw. En dat was dan zaterdagavond en zondagsmiddags en moezesavond. Dat vond ik ook fantastisch. Zeg, en altijd ga je nog steeds wel eens naar een jazzclub of naar een theater of naar een concert? Ja, af en toe nog wel eens naar een jazz. Als er iets is op richt, want ik woon vlak bij Loosricht. Ja, maar ik zou wel wat graag meer naar een mooi toneel willen. Maar ik zit ook met een gezichtsvermogen. Ik kan niet alleen s'avonds. Nee, dat is lastig, dat kan me voorstellen. Maar voor een fijne avond jazz hoeft je gebrekkig gezichtsvermogen geen probleem te zijn, natuurlijk. dan laat maar wel eens brengen met, uh, met een taxi. Ja, dus, nou, God, gelijk heb je. Maar uh, in, in een theaterlopen gaat wat moeilijker, want ik heb er 15%. Dus dat ja, was dat is lastig. Dat kan ik me voorstellen. Dus uh, dat dus, uh, moet je met iemand samen zaden. Ja. ja. Maar uh, ik, uh, ik vind het wel uh, een heerlijke avond uit, hoor. Als je dus uh, dat, zoals Carré en, uh, en, en en, en zo'n Utrechtse Schouwburg waar Toon Hermans gezien heb, dat, dat, dat, dat vergeet je nooit meer. Nee, het zijn herinneringen voor het leven, daar ben ik helemaal ja, met je ja, eens En ja, Herinneringen ja. aan Peggy Lee en Carré, die zijn wel heel, uh, heel bijzonder. Ja, ja. en De... ik verzamel dus oude uh, LP's, dus ik heb zo'n 350 en die, die heb ik ook allemaal. 350 hè? LP's van Peggy Lee? Uh, nee, <laughs> jazzmuziek. Oh, oké, okay, oké, okay. dat en zijn Albert alleen van Peggy, Tengrette... van Peggy Lee. En, en ook van Toon Hermans yeah. en, en, en van, uh, hoe heet onze, uh, een van de bekende cabaretiers, even denken hoor. Uh, Paul van Vliet hebben we, Wim Kan. Nee, Wim daarvoor, Zonneveld. Daarvoor, for, voor, voor, voor vroeger nog. Wim Zonneveld. Wim Zonneveld, Tom Manders. Kijk, nou echt, echt een theaterliefhebber <laughs> die, die ja. graag in, de, in het rood plus zat. Ad, dankjewel voor je reactie. Ja. Goeiedag toch. Ja, okay. Dag, ja. dag. De namen van vroeger. Ze krijgen echt een mooi eerbetoon vannacht in uh, Casaluna. Uw herinneringen aan mooie theatervoorstellingen, vooral toen u nog jong was. Wat voor indruk maakten die voorstellingen op u? Wat, wat, wat heeft dat betekend uh, later voor u dat u als, als, als kind of als jongere in, in een theaterzaal zat en naar een mooie voorstelling zag? U kunt bellen 0800-121, mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Koen, goeienacht. Dag Koen, hallo. Hallo. Koen, aan welke herinneringen, aan welke voorstellingen liever gezegd... heb jij goede jeugdherinneringen? Nou, ik heb, ik heb sowieso heel goede... We gingen met de lagere school wel eens uh, zo naar voorstellingen. Mm -hmm. En ik kan me nog herinneren dat het begin jaren zeventig... een heel zo echte jaren zeventig voorstelling was... over ja, een opstand in de vijftiende eeuw. die uh, Ik weet niet meer hoe ze heette... Uh, een soort religieuze opstand. Maar dat was een geweldige voorstelling. En daar kreeg je dan ook een bouwpakket bij. Oh, en, en, <laughs> en wat kon... moest je dan bouwen? Nou, dan kon je theater nabouwen. Mm -hmm. <laughs> en dat, dat vond ik eh, waanzinnig fascinerend. Dus dat heb ik ook meteen gedaan. En was dat, dat had een heel, heel mooi draaitoneel. En dan kon je, kon je dat ja, van karton nabouwen. En dan kon je dat omdraaien. En dan... Dan kwam er weer een ander decor tevoorschijn. Wat educatief ook, hè? Dus eerst kinderen ja, ja. Naar, naar het theater laten gaan... en dan vervolgens dat theater ook nog laten nabouwen met dat bouwpakket. Precies. En, en dankzij ja. die voorstelling, Koen, eh, heb je een liefde voor theater ontwikkeld? Nou ja, ik, zit, eh, ik ben eh, uiteindelijk naar de toneelschool gegaan. Oh ja? Uh, ja, uh, toen was ik al wel 26, maar mm -hmm. uh, daar ben ik aan begonnen. En ja. inmiddels... Uh, ...werk ik in Groningen uh, als, uh, als uh, eh, directeur van een vooropleiding. Kijk, uh, uh, geweldig. En, je hebt er zelfs je en, vak van gemaakt. Ik probeer het vak over te dragen aan, uh, aan jonge mensen. Wat leuk. En kun je nou, nou echt zeggen, Koen, dat, dat die liefde voor dat theater... ...en het feit dat je nu in dat theater werkt zelf... ...dat, dat die liefde echt begonnen is bij die voorstelling over die religieuze opstand... ...en uh, bij dat bouwpakket wat je kreeg? Maar de magie daarvan die is daar begonnen en, en, en daarna, uh, uh, zo in 1977, heb ik, uh, to, to ging ik, uh, toen was ik elf en gingen we naar de musical van Annie M. G. Sch Fox Trot oh ja. en nou ja, daar zat uh, Willem Nijholt in en uh, nou ja, dat, dat, ja, dat was bijzonder fascinerend en dat was, ik woonde in Assen, dus dat, dat was niet zo'n groot stadje. En dan, ja, dat je dan wel uh, bij de artiestenuitgang ging staan om een handtekening ja. te vragen. En gekregen? Ja, en gekregen natuurlijk, ja. Heel goed. Ja, ja Nijholt, ja, ja. uh, dat herinner ik me ook, uit een andere musical dan met name. Wat een planeet, zag ik dan. En het, ja, wat een bijzondere ja, ja. man hè, om naar te kijken. En ja. zeker als je, als je jong bent, dan denk je, oh wat, wat dat is een haast een, een, een, een, een, een onantastbare ster die daar dan staat te stralen. Ja. Mooi is dat. En, en nu ben je dus directeur van een jeugdtheateropleiding, hè, zeg je? ja. Wat, wat is nou het belangrijkste uh, dat jij je, je leerlingen mee wil geven... als het om theater gaat, Koen? Oeh, oeh. Ja, dat is ik een is heel, Ja, jezus. Ja, maar er, is, er is natuurlijk heel veel omvattend. En, nou ja, ik denk altijd uh, zelf... Uh, ik heb die toneels gewoon in Amsterdam gedaan... En, ja. Op een gegeven moment was ik daar gestudeerd en toen stond die school 125 jaar. Toen hebben ze mij nog een keer teruggevraagd om dat hele 125-jarig bestaan ook een, een soort vorm te geven. Ja. En, dat je, en, en dat hoor ik nu ook bij jouw bij jou inbellers van mensen die dan Hans uh, Bens van de Berg en Ko en, uh, van Dijk nog gezien hebben. Nou, dat is voor mijn tijd. Mm -hmm. Maar dat je echt wel denkt van, jeepie dat, dat, dat, dat, dat is echt een andere tijd, maar wel een traditie ook. En dat ik mijn spelers, mijn die jonge mensen die dat nu doen, ergens mee wil geven van, er is een traditie, daar hoef je je niet aan te houden, maar je moet het wel echt weten ja. dat, het, dat die er is, of geweest is. Um, en daarnaast is het, is het natuurlijk gewoon het meest menselijke vak wat er bestaat. In welke zin? Dat het... Nou, het gaat, uh, het gaat over de condition humaine. Over mm -hmm. ja, wat je als mens tegenkomt in het leven aan liefde, verdriet, dood, uh, ziekte, ellende, uh, conflict. Ook ja. uh, wat je met elkaar uit moet vechten. En uh, ja, delen daarvan, zeker dat, dat, als het gaat over conflict, wat natuurlijk gewoon de essentie van theater is. Mm -hmm. Want daar zijn alle stukken op geschreven, op conflict... Uh, dat is natuurlijk gewoon voor jonge mensen een, een, een zeer spannend uh, gebied om zich op te begeven. Omdat, uh, ja, omdat je eigenlijk denkt van dat, dat hoort niet of dat mag niet. En, en, en het mooie vind ik ervan dat, dat als die jonge mensen dat op het toneel uh, uh, uit kunnen zoeken met elkaar. Ja, ja, omdat het ja. iets om uh, heftige emoties uh, te tonen of daarmee aan het werk te zijn. Dat ik altijd denk van nou ja als we dat mij op het podium uh, uh, los kunnen laten, dan hoeven ze dat in ieder geval. In de, in, uh, dan kunnen ze daar in ieder geval beter mee omgaan in de, in de gewone. Ja, wereld. Dat is wel waar, ja, dat is wel waar. En, en als je nu kijkt naar, naar je leerlingen, tenslotte Koen, zijn daar talenten bij waarover uh, pakweg 50 jaar mensen over bellen? Ja, ik zag toen ooit in 2011. Nou, kan je ze nu al noemen? Want uh, uh, Marcel Hensema en Halina Rijn uh, uh, uh, uh, dat zijn, dat zijn uh, uh, mensen die bij ons vandaan komen. Zo. Uh, um, uh, laat me nog even nadenken. Oh, ik ben altijd slecht in namen. Nou, dit zijn al twee veelzeggende namen natuurlijk, Marcel Hensema uh, en Halina ja. Rijn. En als je kijkt naar, naar het aanbod nu op school, ik bedoel, uh, zijn er nu ook mensen waarvan je zegt... nou, over, over 15 jaar staan zij aan de top, net zoals deze twee nu aan de top staan? Nou, dat is ook een ontwikkeling die zich, die zich natuurlijk ook in toneelschool weer verder moet, moet, moet voortdragen. Want ik werk met, met kinderen tot en met 18, 19 jaar en uh -huh. daarna gaat ik naar de toneelschool en dan moet zich dat verder ontwikkelen. Maar, uh, we hebben afgelopen weekend stonden we met een uh, voorstelling in Amsterdam in het Rozen Theater. Ja. En toen ha had ik een oud-student van mij uh, teruggevraagd, want die had een liedjesprogramma op school. Die zit nu op de Amsterdamse Theaterschool. Uh, een liedjesprogramma gemaakt, uh, naar aanleiding van liedjes van Ramsey. En die deed daar vier of vijf nummertjes van na de voorstelling uh, in de foyer. En die jongen, ja, die blaast de hele zaal uh, zonder microfoon helemaal plat. En hoe heet hij dan, Koen? Adam Kiesekel. onthoud die naam. Adam en, uh, Kiesekel, ik noteer ja, hem nu. Een, een uh, donkere jongen, uit, uh, uh, uh, origineel uit Angola... En uh, ja, die, nou, daar, ben ik, daar ben ik zeer benieuwd naar hoe die, uh, uh, wat hij er verder van gaat maken. Nou, ik, ik ga meteen als ik thuis kom eens even uh, uh, kijken of ik wat materiaal van hem kan vinden. Ik ben altijd heel benieuwd naar nieuwe theatermakers. Een jongen die is ook in Groningen bij jou is opgeleid. Ja, hij zit nu in Amsterdam. En uh, nou, ik, uh, ik, ik uh, draag hem met een warm hart toe. En ik denk dat hij, uh, dat hij ver kan... Uh, ja. Dat is echt een talent. Ja. Nou Koen, als, als ik dit gesprek zo mag samenvatten, dan kom ik tot de conclusie dat jij wel het meest levende voorbeeld bent van uh, uh, tot nu toe de mensen die ik gesproken heb. Van mensen die door theater hun leven verder hebben laten beïnvloeden en bepalen, misschien zelfs wel. En dat kan tot mooie dingen leiden, zo te horen, Koen. Absoluut. Absoluut. Dankjewel. Ik wens je nog heel veel succes met je opleiding daar in Groningen. Ja. En ik hoop ook nog dat al die mensen die nu een beetje van het theater afgedwaald zijn... <laughs> en die, die van vroeger denken van, oh ja, die en die heb ik gezien en ik ga nu nooit meer. Ik hoop dat ze toch ook weer wel een keer gaan en, en kijken wat er op dit moment aan de gang is. Ja, er zijn nog steeds mooie dingen, dingen te zien. Ja, precies. Absoluut. Koen, dankjewel voor je reactie en welterusten voor straks. Veel plezier. Goeienacht. Oké, dank je. Nel, goeienacht. Ja, goeienacht, Naar welke tijd ga jij terug? Naar welke voorstelling die ja, indruk ligt, op je gemaakt heeft? Ja, dat ligt eraan waarheen je wil. Want het is begon eigenlijk al heel jong. Ik ja. uh, zat op een kinderclub, een meisjesclub van de YMCA. En dat heette toen nog de IFK, zeiden wij netjes. Ja. En daar deden we al als kleine meisjes toneelstukjes. En dat groeide later uit tot avondvullende stukken met gemengde stukken. Dus, uh, maar je speelde zelf dus, begrijp je? Ja, daar ik. speelde ik zelf ook mee. Ja, inderdaad, dat uh, uh, vond ik altijd al geweldig. Dus, uh, en over welke jaren hebben we het al zo ongeveer? Ja, jaren zestig. Jaren 60. 60. 60. <laughs> ja. Oké, okay, en, en ja. waarom wilde je zo graag toneel spelen? Nou, dat heb ik altijd heerlijk gevonden, dat is geweldig, je kunt je helemaal uitleven en niemand vindt het gek wat je doet, dus je kunt er een heleboel in kwijt. Ja, dat is waar je nou, wat, wat Koen net ook zei, hè? ik bedoel, je kunt ook uh, conflicten al, al leren hanteren op het podium, ja. zodat je ja. er misschien in het dagelijks leven minder moeite mee hebt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, en later, we hadden natuurlijk toen ook al in die tijd, toen woon ik op Scheveningen, zoals dat netjes heet. Ja. En dan hadden we altijd al met Koninginnedag ook de sprookjesvoorstellingen van Anneke Elro in het koerhuis. Daar stonden we dan al netjes te wachten. Mm -hmm. Daar gingen we met de hele school naartoe. En wat voor voorstellingen waren dat dan? Het sprookjestoneel, dus van assenpoester of Reepelsteeltje of oh ja, wat dan oh ja. ook. Daar gingen we met alle scholen naartoe. Mm -hmm. Ja, daar vond ik nooit zo heel veel aan, maar later nee? kreeg je dan... Oh? Nee, later waarom niet? We... Ja, ja, dat vond ik toch... Nee, nee. Dat Beetje te zoetsappig. Ja, precies. Oh ja. Ja. Maar toen later kreeg je al CEP, dus het was jammer dat dat al begon toen ik al halverwege op een uh, andere school zat. En toen ben ik, uh, heb ik heel veel voorliefde gehad uh, voor de wagenspelen, de oude wagenspelen die je had, mm -hmm. die bijvoorbeeld Peter van der Linden opvoerde. Hij heeft nu een eigen theatertje in Den Haag, dat doet hij het ook nog wel eens. Hoe heet dat theatertje? Uh, hoe het heet het theatertje in Haag? Ik niet, want ik woon daar niet meer, okay, maar ik okay. weet dat hij het nog wel doet. En daar speelde hij zo fantastisch Knecht van Twee Meesters. Nou, je zag hem echt een vlieg uit elkaar halen op een gegeven moment bijvoorbeeld. Mm -hmm. En Marieke van Niemege, dat soort stukken. Maar we hadden natuurlijk ook onze prachtige Haagse comedie. Ja. En, en ja, daar had je natuurlijk uh, Anne-Wil Blankers was er al bij en... Uh, uh, Paul Steenberg en natuurlijk niet te vergeten... want die heb ik ook nog niet horen noemen Guido de Moor. Oh ja, en die ja. speelde ook altijd van die geweldige comedies. Ook onder andere dus uh, Knecht van Twee Meesters. En jij zat er allemaal met je CEP uh, voor een koopje op de eerste rij? In het begin wel, maar ja. later, ja, ik uh, heb niet zo lange vier jaar maar schoolopleiding gehad. En toen werd het natuurlijk werken. Ja. En in die tijd uh, hield dat CEP ook al veel eerder op en waren er minder mogelijkheden. Maar ik ging altijd wel zoveel mogelijk. En een prachtig stuk, wat ik uh, wel wil vermelden ook, omdat ik vanavond Willem Nijholt weer even hoorde. Ja. Dat was Kinderen van een Mindere God. Wat dus voor, voor voorstelling was van... dat? Dat is dus uh, over een, iemand die dus een doof meisje les gaat geven en daar verliefd op wordt. Dat is zo ont geweldig ontroerend geweest. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat deed hij echt geweldig. Dus ja. dat is, uh, is heel mooi om te doen hoor. Ik woon nu niet meer in uh, scheveningen Haag, maar nu hier in, uh, vanuit Kastrikum ga ik ook naar uh, Beverwijk. Ja, je gaat nog steeds wel uh, uh, kijken bij je voorstellingen? Ja, maar ik vind wel vaak... Uh, ja, al die hele moderne voorstellingen, dat hoeft niet voor mij. Ik hou echt van een goed verhaal erin of spanning erin. Je hebt bijvoorbeeld straks weer een groep die speelt uh, 39 Steps. En uh, dat soort dingen, dat vind ik wel heel leuk. En uh, ja, ook wel de cabaretjes. En ik vond vroeger altijd, von Jansen geweldig in ja. de diligentie. Ja, daar gingen we altijd naartoe. Maar nu dus ook nog wel hoor. Je krijgt nu weer allerlei... Uh, Toneelstukken, dus daar ga ik ook nog wel weer naartoe. Het is ja, jammer goed. dat ze in Beverwijk er niet zo van houden. Dat uh, vind ik wel een beetje jammer. Het is een kleine stadje natuurlijk ook, hè? Uh, nou, nee. <lacht> dat valt wel mee, hoor. Er gaan echt wel veel mensen overal naartoe, maar die houden soms weer van andere dingen. Die jij dan weer wat minder leuk vindt? Ja, maar dat... Ja, maar en Heijermans hebben natuurlijk ook wel hier ja, gehad. Ook ja. nog, uh, ja. Op Hoop van Zegen. Onlangs en, ook nog, hè? Ja, maar uh, bijvoorbeeld het laatste wat ik nu vorige week gezien heb hier in de Schouwburg... was Effica Mama's. Dus ik sta ook in de wereldwinkel en dat spreek je natuurlijk dan ook wel aan. Met Leonie hè, toch? Met Althans, die... die heeft het toch geregisseerd, uh, Leonie nou, oh, Jansen. Nee, die heeft, wel, ja, die heeft die namens bij elkaar. Uh, Precies. Ja. Nee, dat was ook geweldig. Dus uh, ja, dat, ik uh, geniet daar wel van. Nou, de theateropvoeding die je zelf gegund hebt in Den Haag, die, die betaalt zich nog steeds uit. En nog steeds zit je regelmatig in dat theater, zo te horen. Ja, ja, ja ik zou ook niet zou niet willen, hoor. Want de sfeer daar is toch anders dan wanneer je het thuis bekijkt. Absoluut. Ik krijg er zo van genieten. Ja. Blijf genieten van dat theater, Nel. Ja, dat wil ik ook heel graag doen. Ik ben de... blij dat ik het weer even mocht vertellen. Nou, wij waren er ook blij mee. Dankjewel. Goed, en een goede dag nog. Tot, ja, ja, ja, tot okay, ziens. Dag Nel. Wel. Dag. dag. dag. Ja, die naam van Willem Nijwol, die valt vaak, hè, vanavond. Dat is een inspirerende man geweest voor veel mensen. Ook voor mij. Ik zei het al. Ik zag hem toen, ja, nou, wanneer zal dat geweest zijn? 72, 73, 73. ja, of 12, 13 was. In de musical Wat een Planeet. Van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Naast Connie Stuart. En ja, sindsdien ben ik ook echt helemaal verslingerd. aan, aan, aan met name die interpretatie van Connie Stuart. Met dat, met dat chique vilain. Dat, dat heeft na haar niemand meer zo mooi en zo sterk gedaan. Um, een beetje mijn eigen theaterherinnering. Uit Wat een planeet. Connie Stuart met Schaarste. Goddan. Er komt weer schaarste, er komt weer tekort Terug naar de armoede en het lege bord Naar de poëzie van een schabele jeugd Het vee dat terug ging naar de stal De peppels langs de vaart En aan de blikke kim een rij wilde grond. Of wat waren het? Ik zie mijn oude blinde moeder in de blauw geruite schort. En mijn oude dronken vader bij de pan met gord. In de vechten werd het varken gekeeld door ome balken balkenbrei en op ons met het een feest, kom daar nou eens om. Achttien kinderen gebaard in de plaggenhut. Waarvan negen zijn verdronken in de regenput. Ja, dat was het helemaal. Maar nu... Camembert en Patrice en liqueur alles trommelgarant, alles vol met champignons. Bam, bam, bam, bam, bam. Ba. Stikkend in de zalm en paté met malaga. En de diepvrizale kruim en de paprika, Bij arme misdeelden. Ik walg van de veelden. ik walg van de wijn en de kaas, vond u. En ik walg van wie naar in de aarde. Maar allemaal tot boven in de strot En ik bid, oh God Geef me de gruwel met kranten weer En de sappige worm in de weer En in plaats van de berend kwist. Een pleeg over hel en God dank, er komt weer schaarste, er komt weer te kort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 En de winterhanden van mijn zieke zuster aag, die een miskraam kreeg bij de Ligusterhaag, bij de plagenhut. Ja, dat was het helemaal. Een feest! Kom daar nou eens om! Tot de molino's! Nekkerman! Ja. Wij arme misdeelden, ik valg van de weelde Geef me de walmen de weer en de durf en de schapenschurf, o Heer. En de eerlijke kraamvrouwenkoort en zo voort en zo voort en zo voort en zo voort. Geef me de oppering en de vliegende tering. en de Bijbel. Enige tijd passeren en kindjes, mmm, goddank. Er komt weer schaarste, er komt weer tekort. Terug naar de armoe en de regenbord, weg met de taart en de ruimtevaart, weg met de auto en terug naar het paard. Terug. Naar de hart van dat was het helemaal. Terug naar het stempel-lokaal. Connie Stuart, het schaarste uit de musical Wat een planeet van Harry Banning en Annie M.G. Schmid. En komende vrijdag is het precies 100 jaar geleden dat Annie M.G. Schmid geboren werd. En daarom staat Radio 5 Nostalgia komende vrijdag helemaal in het teken van het werk van Annie M.G. Schmid. En dan zal Connie Stuart ongetwijfeld ook te horen zijn. Een tweet van uh, Jet Weigand. Zij schrijft: uh, Mijn eerste jeugdherinnering aan het theater is het Poppentheater in Den Haag. Ik ken zelfs nog een zin. Mimi Poes komt toch gauw? Ijskoude ijsbeer zit in het nauw. Dan een tweet van Leo Bart van den Ham. Uh, hij schrijft... Ik moet nog niet aan kinderen denken... maar mijn eerste keer naar het Circus in Carré blijft altijd bij. Dat was ook de eerste keer dat ik zelf betaalde. Dan een mailtje van uh, Malou. Een mailtje dat binnenkwam in onze mailbox. Casaluna.ncf.nl Zij schrijft... Van kleins af aan nam mijn moeder mij mee, mee naar Jeugdtheater Pierrot in Den Haag. Hier weet ik niet heel veel meer van. Wel dat het altijd feest was. Jarenlang ging ieder kinderfeestje naar Piero. De eerste grote show die ik zag was toen ik een jaar of tien was. Annie. Met kerstmis. Samen met opa, oma, mama en papa en mijn broertje. Uh, ja, uh, die moest thuis blijven En dat was natuurlijk een helemaal feest. De show die rond die leeftijd de meeste indruk heeft gemaakt... was De Koning van Katoren met, daar is hij weer, Willem Nijholt. Deze show heeft zoveel indruk gemaakt... en het is voor mij het begin geweest van een verslaving. Daarna heb ik nog veel shows gezien, van cabaret tot musicals... en van ballet tot toneel. Vanaf mijn elfde ben ik bij een jeugdtheatergezelschap gaan spelen... wat ik echt fantastisch vond... en waar ik nu tien jaar later zelf lesgeef... als dans- en dramadocent, als vrijwilliger. Naast mijn studie, gedeeltelijk theaterstudies, werk ik ook in het theater... en zie zodoende ook elke maand nog wel minstens twee shows. Dus alle dank aan mijn moeder, die mij meesleepte naar Pierrot en daarmee de basis heeft gelegd voor de rest van mijn leven, schrijft Marlou21. is er schrijft zo nog bij. Marloe, dankjewel. Henk, goeienacht. Ja, goeienacht. Henk, jij belt er Ik no heb ik weer genoten van Connie uh, Stuwa. Ja, heerlijk, hè? Ja, en uh, ik heb ook nog echt een goede herinnering aan... ook van haar eerste musical, van Heerlijk duurt het langst... Met Leen Jongewaard en Van den Heuvel, denk ik. Die heb je ook gezien in het theater? Ja, heb ik ook gezien. Maar jullie trekken een hele put open aan herinneringen, dus grandioos. Wat leuk. Ja, ik, uh, ben, ik heb heel erg goede herinneringen ook aan, bijvoorbeeld toen ik een jaar of twaalf was, aan Charlotte Keuler. Charlotte Keuler. Hm, ja. Dat moet een beetje van ver komen bij mij, ik De ken die naam wel, wel. maar... voor mij uh, 58, 59 jaar geleden. Ja. En uh, die gaf dan een, een, een, een... Die zat helemaal alleen op het toneel. Ja. En die vertelde een verhaal. Zo mooi. En je zag alles gebeuren gewoon. Ze dus zat alleen maar op die stoel daar. En dat was, nou, dat was geweldig gewoon. En begreep je dat, dat Henk? Begreep je dat als twaalfjarige, dat verhaal? Ja, ja, ja? ja dat was een, een heel mooi, mooi verhaal gewoon. Mm -hmm. En dat was grandioos. En ik ben ook eens... Uh, dat heb ik net tegen jouw lieve assistenten gezegd. Ik ging als jonge jongen ben ik naar de drie zusters van Zeghoff geweest. Mm -hmm. Nou, dat had ook zo'n indruk gemaakt. Nou ga ik zeg maar 20 of 25 jaar later, ga ik in Eindhoven... naar een, opnieuw naar zo'n voorstelling. Oh, de drie zusters van Zeghoff. Ik had daar zo'n goede herinnering aan. Maar dat was het moderne toneel. Dat ben ik weggelopen in de, in de pauze. Ja, vond je dat niet interessant? Dat, dat was verschrikkelijk. Wat maakte je dat dan, dan zo verschrikkelijk? Nou, dat ze daar rondliepen, voor mij was het een oud Russisch stuk met een draagbare radio in zijn nek. Dat was verschrikkelijk. Dat vond jij een stijlbreuk? Dat vond ik verschrikkelijk, ja. Maar mijn indrukken ook bijvoorbeeld... Ik ben naar Marlene Dietrich geweest in het Koerhaus. Die heb jij gezien? Ja, ja, ja. Live en wel? Live en wel. Ik ben maar een tiktje jaloers, Henk. En wanneer was dat dan? Nou, de, de, ik was twintig, dus dat is in, in 61 of 62 geweest. En hoe kwam je daar dan terecht? Want uh, je bent twintig en je gaat dan naar zo'n diva. Ja. Die vroeg nou, ook was... wel de, uh, bij bijbehorende prijzen waarschijnlijk voor haar voorstellingen? Nee, het was een, een kaartje kostte 25 gulden, weet ik nog precies. Dat was voor die tijd best veel geld. Ja. En uh, ik zat op de vijfde, of de zesde rij. Nou, en daar stond die Marlene Dietrich. Nou, dat was... Um, nou, dat heeft zo'n indruk opgemaakt. En het was net of die vrouw uh, in een oriool stond. Ja. Oh, dat was geweldig. Maar dus een, een man die al heel vroeg van theater uh, hield, zo te horen, ja, ben jij Henk? Dat, ja, mijn ouders gingen overal naartoe en ik mocht er al dan veel, veel mee. Ja, dat is maar belangrijk ik he, dat kanker. je meegenomen wordt, ja. Jacques Brel in Brussel, En noem wow. Ja, dat zijn allemaal. Ja, nou, dus jullie hebben nou net bij mij een put aan herinneringen. Want dan ga je van alles bedenken waar je toch allemaal geweest bent. Nou, mm -hmm. ja, en dat is leuk. Ja. En als ik dan uh, Connie Stuart net te dat is zo geweldig. En dat heb je dan allemaal meegemaakt. Hè? Dat is zo fijn. Ja, zegt een voorrecht ook. Maar Henkje oh. je zegt net, je ging later nog eens naar die drie zusters. Toen viel dat heel erg tegen. Oh, dat was afschuwelijk. Zijn er ik nu gaaf. nog wel voorstellingen die, die je toch wel de moeite waard vindt? Want jij ja, hebt nee, prachtige ik ben, herinneringen. Ik ben, dat was net een vorige spreekster. Uh, het toneel zegt me niets meer. Hm? De mensen ken ik ook niet meer. Ik ken uh, Ang van der Moer en noem maar alles. En ik wou ook zeggen Ang van der Moer en de oude Moer. <lacht> maar, uh, maar ik bedoel, ik ken die al, alle oude spelers. Ik ken maar dit nieuwe? Ik ken het niet meer. Ik heb er ook geen interesse meer in. Ik ga dan naar de Schouwburg als een of andere. Uh, leuke show is. Of maar ik ga ook niet naar die uh, in, enorme uh, musicals nee? uh, in, in, in, uh, in Scheveningen bijvoorbeeld. Ik ben wel naar Cats geweest. En mm -hmm. wat die me mevrouw vertelde met die, die katten die dan door dat publiek kwamen, nou dat was grandioos. Maar... Het zegt me niet veel meer. Nee, nee, dus... je, maar je gaat af en toe nog wel, want die drempel is natuurlijk niet hoog voor je, want je bent nee, nee, gewend aan nee, nee, dat theater. Wat nee, ja. was nou de laatste voorstelling geweest tenslotte Henk, waarvan je zei, ja, dat was toch de echte moeite waard? Nou, ik zal je zeggen, dat was een kennis van mij, en die zei... God, ik ben zo gek op Rut hm. Nou, en Rut ik vind het best aardig, ik, ik vind die liedjes leuk, en ik ben nu naar de show van Rut geweest een paar maanden geleden. Simply the best. Simply de best. En? En geweldig. Ja? Grandioos. Ja, zij is ook wel zo'n diva, hè? Ja, zij is ook. En, maar zij praat in die show. Ik heb vroeger eens een, een, iets van. Uh, hoe heet ook weer M'n roosje, maar roosje. Conny van der Bos? Conny van der Bos. Dat vond ik ook een aardige liedjes. Ik ga naar Conny van der Bos. Die kwam toen nog in het Philips Theater in Eindhoven. Ja? Dat bestaat niet meer. En die praten tussen die liedjes. Je krijgt een heel andere indruk van een artiest. Als ja iets zegt en doet en uh, iets vertelt en dan ook nog hele mooie liedjes zingt. En dat is het. Uh, dat vind ik dan wel leuk en dat verrast me dan weer. Ja, leuk. Leuk dat je ja. nog steeds verrast kan worden. Inderdaad, Marlene Dietrich, een diva, Rutja een diva van oh, deze oh, tijd. Oh, ja, ik, ja. ik ga die voorstelling nog bekijken, dus daar kan ik me op verheugen, begrijp ik? Je kunt je erop verheugen. Het is echt de moeite waard. Het Fijn, is hè? Leuk. Zeg, dankjewel okay. voor je herinneringen en dankjewel voor je aanbeveling ook. En jullie bedankt voor dit ontzettend leuke programma. Dankjewel, Heek. Goeiedag okay. nog. Dag. Dag. Dag. Van Henk naar Leni. Dag, Leni. Goeiedag. Goeiedag. Ik zal even de radio uitzetten. Ja, heel gaaf, want anders zing je een beetje rond, Leni. Ja, dan zing ik een beetje rond. Ja, nu is hij uh... uh, uit, zo te horen. Zeg, Leni, ja, wat zijn ja. jouw uh, vroegste theaterherinneringen? Nou, heel lang geleden uh, zijn wij naar het allereerste optreden geweest van André van Duin. Nog, nog voordat hij doorgebroken was? Nog voordat hij doorgebroken was. Hij woonde ja. vlak bij ons in de buurt. In Rotterdam? In Rotterdam. Ja. Hij is vlak achter ons, de geboren. Mm -hmm. En uh, ja, daar moesten wij eens naartoe, hè. En wij kwamen daar, en dat was in het Karnisse Huis. Het was ook een wijkgebouwtje. Mm -hmm. Dat uh, voor de helft vol. Nou, ik ben haar van mijn stoel gevallen. Ja? Zo als dat die te ging op dat podium. Maar was hij toen nog de bandparodist vooral? Was hij de bandparodist? Hm. En toen zag je al dat grote talent wat, wat later ja. tot, tot, tot ja. nu zou komen? Die moeten we gewoon blijven volgen, want dit is, dit is ongekend. Wat leuk. En, en stond hij ook met zoveel... Wat het mooie is, André van Duijs staat zo... zo nou, ogenschijnlijk makkelijk en een beetje, beetje uh, uh, nonchalant hey. op dat podium. Maar ondertussen weet hij precies wat hij aan het doen is, hè? Uh, nou, het, het klopt. We hebben hem niet kunnen betrappen... dat hij er één keer naast zat. En je wist toen al van deze jongen die nu in dat halfvolle wijk wijkgebouw staat... Ja. Die, die, uh, die weet, bij wijze ja, van spreken, binnen een paar jaar de, de zaal aan zijn voeten te krijgen. Dat wist ja, je al op dat, dat moment. Was, hij deed alles, Elvis, en degene met, met die x-benen met die staan. En het, nou, het was werkelijk, het was... <lacht> ja, ik kan wel nog lachen. Leuk zeg. En, en Leni, ben je André van Duin inderdaad blijven volgen, wat je hiertoe voornam. Ja. Ik ben hem blijven volgen. En wat mij heel erg van André van Duin opvalt... Is dat ik hem zo waardeer. Is een carrière. Omdat hij ook nooit een overtogen hoort laat vallen. Ja. Hij kwetst mensen ook nooit. Vind ik hoor. Ja, ja. En ja, het, het is gewoon. Uh, ja, Het is een vakman. Een vakman. En dat zag jij al in dat halfvolle wijkgebouw. Daar in ja, Rotterdam. Begin jaren 60. Ja, we zaten erin. Ik geloof dat we 50 cent moesten betalen. <laughs> ja, echt. Het was. Het was onvoorstelbaar. Een mooie herinnering. En wat bijzonder om dat te kunnen zeggen, dat je bij een van de eerste voorstellingen van André van Duin bent geweest. Lady, dankjewel voor die herinnering. Oké. Okay. En een goede dag ja. nog. Dag. Ja, de, de, de jeugd van nu krijgt natuurlijk ook mooie theaterervaringen mee. Zo... Is Jazus de nee, zuster van mij bijvoorbeeld altijd nog vooral een uh, televisieserie? Maar Jazus de nee, zuster is inmiddels ook in het theater te zien geweest. Uh, twee seizoenen terug. Nee, vorig seizoen was dat nog in een musicalversie uh, van VNV-producties. En een paar jaar daarvoor als familievoorstelling van het Rood Theater. Loes Luca die speelde toen zuster Clivia. En in die goedanigheid zong ze Je hebt gelogen, Gerrit. Konden vertrouwen, maar nee, het was maar schijn. Het bleek niet zo te zijn. Want jij hebt gelogen, Gerrit. Je hebt ons bedrogen, Gerrit. Je hebt ons teleurgesteld, Gerrit. En dat is verkeerd. Je hebt ons verdriet gedaan Gerrit En alles te niet gedaan Gerrit Je bent er van doorgegaan Gerrit Je bent hem gesmeerd We dachten dat je nou eerlijk was En nooit meer een inbraak zou plegen, En dat het nou zo Niet we dachten het beslist, we hebben ons verlist. Want, Want jij hebt gelogen, Gert Gelogen, Gerrit. Jij Je hebt ons bedrogen, Gerrit. En ons bedrogen, Gerrit. Je hebt ons teleurgesteld, Gerrit. Zo teleurgesteld. En dat is verkeerd. Zeer verkeerd. Je hebt ons verdriet gedaan, Gerrit. Verdriet gedaan, Gerrit. En alles te niet gedaan, Gerrit. Alles te niet gedaan, gedaan, gedaan. Je bent er van doorgegaan, Gerrit. Je bent hem gesmeerd. Loes Luca als zuster Clivia in de uh, versie van het rode Theater van Ja, en nee, zuster. Ik heb nog één minuut, maar ik wil toch even horen welke voorstelling uh, Rob uh, uh, niet vergeten is. Een voorstelling uit zijn jeugd. Rob, goedenacht. Uh, goedenacht. Ik doe het even snel. Uh, dat was uh, een eeuwigheid geleden, meer dan dertig jaar geleden. Een van de eerste uh, grote toneelproducties die ik zag. N yeah. Niet uh, een uh, musical. was op een werkweek van de middelbare school in het uh, Leicester Square Theater in Londen. Oh, toen maar, ja. En dat was de, de um, Jesus Christ Superstar. En waarom maakte Jesus Christ Superstar zo'n indruk op je op? Uh, ten eerste van de geweldige entourage die ik uh, uh, in zo'n theater helemaal niet zo gewend was. Mm -hmm. En uh, wat ik van mezelf nooit verwacht had, want dat was een hele modernistische, modernistische ja. opzet van, uh, met allemaal gekleurde blokken die uit de neel kwamen en weet ik veel wat. Zeker voor die tijd was dat heel modern inderdaad. Ja, dat was uh, ongekend. En, uh, en toch sprak het mij het uh, enorm aan. Ik denk gewoon door de power van de mensen die het toen uh, uitvoeren En toch ook wel de power van het verhaal. Ja, de power van het verhaal, de power van de uitvoering. Ben je daarna tenslotte nog vaker naar het theater gegaan Rob? Niet zo heel veel. Maar dit ben je nooit vergeten. Maakte enorm veel indruk erbij. Rob, dankjewel voor je verhaal. En een goede dag nog. Ja. Dag. Hé, hey, hoi. Hey. Ja, en daarmee wil het bijna twee uur hier in uh, Casa Luna. Maar voordat ik de luiken ga sluiten... spreek ik nog even het antwoordapparaat in voor Klaas Drupsteen... die morgen praat met de Curaçaose kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg. Veel problemen met Antilliaanse jongeren in Nederland... vloeien volgens hem namelijk voort uit de situatie in het Caribisch gebied. En de aanleiding voor het gesprek is een Antilliaans weekend... komend weekend in Amsterdam.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 Ja, straks na twee klinkt de nacht weer anders hier op Radio 1. Dankzij Roel Koeners. Ik wens u daar heel veel genoegen bij. En wat ons van Casa Luna betreft heel graag tot morgen. Voor nu een goede nacht.